...door de grote Ronaldo weggestuurd. En nou komt er een moment na een kwartier, twee minuten na de goal... ...twee minuten na de 1-0, dat je je Nederlandse hart vasthoudt. Ja, daar komt de aanloop van de Portugees... Al keer, zeven keer gescoord tegen Ajax overigens. Dat is wel knap. Er komt een vrije trap door de muur. Maar dan staat er Palsen achter die de bal half weg kan werken. Is het Ronaldo met de bal weer voor het doel. Gaat blind de door, maar kan Benzema er niet bij. Hij rolt de bal over de achterlijn. Ajax heeft het moeilijk in het eerste kwartier. We zagen al een bal op de paal. Een afgekeurd doelpunt en een goedgekeurd doelpunt. En dan weet je dat je het moeilijk hebt in... Een Winderig, Bernabeu, balbezit voor Ajax. Via Moisander, 16 minuten bijna gespeeld. 1-0 Real. Ja, de wind is uh, hoorbaar op uw radiotoestel. Dat uh, geeft me aan dat het hier toch niet bepaald weer is waarbij je in je polotruitje op de tribune zit. Het is gewoon de jas aan en tot het bovenste dicht en hopen dat het allemaal meegaat vallen. Terwijl Ajax nu probeert uit te verdedigen. En richt een bal wel meegeven op de Jong, maar die komt er niet bij. En dan neemt Real Madrid weer over. Ajax zal de... Zaken toch wel weer terug moeten pakken nu. Ik blijf zeggen, het is wel mooi om te zien dat de AIS wel, zoals nu, durft om hoog druk te zetten. Tot halverwege de helft van Real. Dat betekent dat je aan de andere kant ogenblikkelijk ruimte weggeeft. Nou, dat zagen we bij de goal. Dat zien we nu met een combinatie waar Kaka en Ronaldo elkaar de bal wel heel makkelijk toespelen. Ronaldo doet betrapt trap een merkwaardig foutje: de bal tegen zijn eigen standbeen aantrapt. En dan uiteindelijk de aanval spaak loopt. Omdat Nacho een bal krijgt aan de rechterzijde. Die voor de bek niet meer te lopen is en vermeer een doelgang mag gaan nemen. Dat is natuurlijk altijd een keuze die je maakt. Zet je hoog druk en wil je de tegenstander ontregelen. Kan dat natuurlijk een voordeel zijn. Maar slaat de tegenstander erin om daar onderuit te voetballen? Dan geef je zoveel ruimte weg en wordt het Delft veld zo groot. Dat de problemen vanzelf komen. Uh, nogmaals, ik vind het goed om te zien dat Ajax dat het op die manier tegen PSV natuurlijk deed en dat ging fantastisch afgelopen weekend dat het ook vanavond dat durft. De bal gaat de diepte in. Maar komt niet terecht bij Hoese, De afvallende bal wel bij Eriksen. Eriksen even terug naar Moorjzander. Moorjzander, Paulsen. Paulsen kijkt. Dan gaat de helft van Real Madrid op. Gaat de bal de diepte in proberen te geven. Maar daar zit Nacho tussen. En dan kan, is het uitkijker geblazen. Want KK is weg. KK nog altijd. Kaka bal naar Benzema. Aan de rechterkant gaat straks op het gebied binnen. Benzema probeert er langs te gaan. Gaat er half langs. En schiet de bal dan. En een goede redding van Kenneth Vermeer. Wel ten koste van een hoekschop, maar de manier waarop uh, Benzema naar binnen trok en dan met links hard uithaalt was uh, mooi om te zien. Goede redding ook van Kenneth Vermeer, die uh, bij dat soort momenten altijd op zijn post staat en die bal had er zomaar ingekund hoor. Goede redding Vermeer, hoekschop voor Real Madrid. Terwijl vind wel dat Moizander zich heel makkelijk laat uitkappen daar, want iedereen in het stadion voelt eigenlijk wat er gebeurt, maar hij niet zo lijkt het. Hoekschop het gevolg. Die gaat indraaiend komen vanaf de andere kant. Modric trapt. Welke bij de eerste paal wordt weggekopt. Of eigenlijk omhoog gekopt door de jongen. moet hij echt weg worden gewerkt door van Rijn. Die doet dat. Maar schiet in de voeten van Kaka. Kaka. Met veel gevoel wil die bal dan wel in de verre hoek draaien. Dan moet Vermeer nog naartoe. Spurde. En die heeft nog een hand tegen de bal. Gek genoeg duikt hij niet. Maar hij loopt er eigenlijk naartoe. En duwt dan de bal van dat doel weg. Maar dat heeft dan tot gevolg dat er wel weer een nieuwe hoekschop voor Real Madrid komt. En die bal gaat dan van de andere kant komen. De rechter. Opnieuw Modric die daar naartoe sukkelt. Het is 1-0 voor Real Madrid na 18 minuten. Door een goal van Cristiano Ronaldo in minuut 13. En daaromheen heeft Real toch zeker 2-3 behoorlijke kansen alweer gekregen. Modric vanaf de rechterkant gaat de hoekschop nemen. Kijk even of Carvalho bijvoorbeeld mee naar voren is. En dat is hij. Die kan uh, ook aardig koppen. En dan komt die uh, hoekschop. Komt voor het doel. En daar wordt gekopt, maar niet ingekopt. En dat kan eigenlijk zo snel uitkomen. Waar het niet dat er door Comen Trouw heel goed wordt dichtgelopen. Wel ten koste van een inborp. Voordat Boerichter eruit kon komen. En ik kijk naar beneden, ik zie Mourinho, die is heel erg boos. Die is wel vaker boos. Maar dat ze zomaar... En die geeft meteen opdracht aan mensen om warm te gaan lopen. Dat is ook wel apart. Dan zal hij wel over één iemand niet helemaal tevreden zijn geweest. Balbezit voor Ajax naar die inworp via Tobi Aldewereld. Alderwereld die wat ruimte krijgt nu. De ballen breed meegeven van Rijn, van Rijn naar Paulsen. Nee, die slaat hij zelfs over. Het gaat meteen... Door naar Dirk Boericht Die als rechtsbuiten, of nee, de Simeon trouwens. Die wel, ook vind ik, te veel naar achterlopers dus in de bal krijgt. In plaats van naar voren te kijken. Blijkbaar staat toch nog een bruggetje te ver. Goede bal nu naar de linkerkant. Opening op blind. Blind voorzet. Hoeser komt net niet bij de bal. Fieser komt net niet bij de bal. Er wordt verdedigd door Real Madrid via Carvalho. En dan gaat die bal over de achterlijn. En levert dat ook Ajax een nieuwe hoekschop op. Uh, ik zit te kijken naar de herhaling van het moment van Carvalho, Die grijpt dat hij de bal zeg maar, onderschept naar die afgeslagen hoekschop. Naar zijn hemstring. Ik ah, denk dat hij hier is is Ja, want Pepe is aan het warmlopen. Dus dat kan kloppen. Maar Ajax is in de aanval met Fischer. Probeert de bal voor te geven. Lukt net niet. Het is notabene Ronaldo die de bal wegtrapt uit zijn uh, strafschopgebied. En dan uh, is dat dus datgene waar uh, Mourinho al meteen had gezien dat dat uh, mis zat. En meteen Pepe warm laat lopen. Maar Ajax heeft balbezit. En ik kijk even naar Carvalho. Ja, hij loopt nog wel uh, fatsoenlijk. Co -entrouw. Co -entrouw. Oh, de Koontrouw heeft uh, last van zijn uh, uh, hemstring waarschijnlijk. En als ik zo kijk, dan uh, loopt hij nog wel redelijk goed. Het is in ieder geval balbezit voor Ajax nog altijd dat rond speelt. Via Moisander gaat de bal nu naar voren. Moisander uh, nu met grote passen. Middenlijn over. De beweging komt voorin met de Jong. Dat is, als hij de bal niet heeft, wil altijd zijn ding om daar te komen. Wordt nu overgeslagen. De bal gaat breed naar Blind. Terug naar Moisander. Begint het spel weer van voren af aan. Hoewel, nu wordt hij onder druk gezet. Kan alleen maar breed geven naar Palsen. Palsen hebben we nu al twee, drie keer dingen zien doen. Dat ik denk daarbij dan net niet voor. Proberen met de buitenkant zo'n steekballetje tussen twee linies door te geven. Dat zie ik dan liever als Eriks aan de bal is. Die nu zou kunnen worden aangespeeld door De Jong. Die weer in de breedte loopt. En weer meer terug dan vooruit. Nu Eriks aanspeelt. Die wil eigenlijk altijd naar voren. In één keer de moeite... Door Pazen naar de rechterkant. Boerrichter op snelheid gekomen. Coentrouw, die is dus kwetsbaar nu. Gaat binnendoor. Geeft een hele zwakke voorzet. Die geen decimeter van de grond komt. En wordt dan makkelijk uitverdedigd door Real. Dan probeert Cristiano Ronaldo twee mensen te dollen. Dat lukt merkwaardig genoeg nadat hij de bal kwijt is. En dan met een gelukje weer terugkrijgt. Dan wil hij weg. En wordt hij vastgehouden door Van Rijn. Van Rijn, de scheidsrechter heeft dat gezien. Zal op zijn tellen moeten passen. Dat zegt de scheidsrechter ook nu nog even. Pas op, want anders krijg jij straks geel. Vrij schop voor Madrid. Bal teruggespeeld naar de doelwand. Het is uh, balbezit uh, niet al te lang voor Real Madrid. De bal gaat hard naar voren. Ja, Real Madrid scoorde die uh, 1-0. Dus dat was de negentiende opeenvolgende Europese wedstrijd... waarin de Madrilene scoorden, wisten te scoren. Dat was al een uh, record en dat record is alleen maar sterker en sterker. Balbezit voor Nacho doet dat uh, heel aardig. Legt uh, blind in de luren. En dan uh, is het toch overname door... Fischer die de bal terug speelt op Mooizander. Die kan hem aan niemand kwijt. Behalve aan Kenneth Vermeer. En krijgt hem ook meteen terug van uh, Vermeer. Niklas Mooizander. De Vin dan breed naar Paulsen. De Deen. En die heeft wat ruimte in de middencirkel. En die Pasen lees naar Hoeser. Goede diepe bal. Hoeser kan hem aannemen op het punt van het strafgebied aan de linkerkant van het veld. Hobbelt daar nu weer 2-3 meter uit. probeert met een trucje zijn tegenstander in de Luren te leggen. Dat lukt eigenlijk maar half. Sterker nog, er wordt goed naar de bal gekeken door Van Rane, en die gaat dan over de zij. En dan blijkt Hoeze, die ook nog hetzelfde het laatst hebben geraakt. Dat was een beetje pech. Er komt een ingooi voor Real Madrid, maar dus eerst een wissel. En dat is de wissel waar niemand meer over verrast is. Want Fabio coen is geblesseerd aan de kant. Portugees, 24 jaar oud. De hamstring speelt hem parten. En voor hem in het elftal zijn landgenoot, 5 jaar ouder. Pepe, die dan eh, nu neem ik aan, in het centrum gaat spelen. In ieder geval wordt nu de redsback, Nacho, van de opdracht om naar de linkerkant te gaan. En dan mag ik aannemen dat Cavalio Pepe het centrum is. En dat dan Farane de rechtsback wordt. Zo lijkt het inderdaad te zijn. Farane gooit. Dat doet hij overigens heel slecht. Ajax neemt over. Via Hoesen. Kan de bal via Simbillon in de richting gaan van Fischer. Maar daar zit Real dan weer tussen. Sterker nog, al kan counteren met Kaka. Kaka aan de bal. Aan de linkerkant van het veld. heeft hem gekregen van Ronaldo. Ronaldo loopt door. Voorin natuurlijk Benzema. Maar Kaka zoekt uh, bij, naar Kadir. Kadira. Die wordt uh, in tweede instantie gevonden. De bal werd even nog aangeraakt door een Ajax-verdediger. In dit geval blind. Dan kan Kadira de bal opbrengen. Wilde ik zeggen, maar hij speelt hem terug naar Vardane en dan is het eerste balbezit voor Pepe, de slager. Hij uh, gaat de bal naar voren brengen en doet dat uh, goed. Breekt Kaka, Kaka speelt de bal meteen door. Dat was een mooie aanval via Keijegon. Hij uh, speelt de bal even terug, maar Benzema wordt net niet goed bereikt. Nee, zijn aanval is toch nog niet helemaal uh, voorbij, Want Benzema heeft wel de bal. die staat weer op 30 meter van het doel. Speelt hem even terug naar Varaan, dus de nieuwe rechtervleugelverdediger. Combineren met Kedira, Kedira terug naar Pepe, het hoofd van de middellijn, opgejaagd door Hoessen. Als de bal breed gaat naar Cavallo, zet nu ook Sime de Jong daar op druk. En doet Boerichter hetzelfde met Nacho die dus nu aan de linkerkant komt te staan. En opnieuw wil Ajax wel proberen om dat te doen. Dat betekent dat de bal niet voor het eerst terug moet naar de keeper, Adam. Dat zijn ze bij Real vermoedelijk toch ook niet gewend dat ploegen dat zomaar doen. Terwijl nu een van de doelman of een trap van de doelman op het hoofd komt van Varane. Die trapt de bal wel naar voren, maar daar blijft hij buiten het bereik van de aanvallers. Ajax krijgt de bal terug via Vermeer en Alderwereld. Alderwereld brengt de bal op. Is er ruimte? Ja, een beetje bij Paulsen. Maar die staat dichtbij, dus Paulsen die vraagt. Jongens, kom mij een beetje helpen. ze stapt uit en uh, krijgt de bal. En dan gaat uh, via Eriksen de bal weer terug. Naar Moisander. Moisander. Paulsen. Paulsen kijkt. Maar het staat een beetje stil overal. Dus moet hij het weer breed doen op een meter of vier. Naar Moisander. Moisander binnendoor. Naar Fischer. Fischer nu wat ruimte. Maar Fischer speelt de bal tegen. Kedira aan en dan uh, maakt hij ook nog een overtreding. Krijgt Kedira de vrije trap. En mag uh, Real Madrid weer spelen uiteraard in dat prachtige wit. Een vrije trap nemen overigens het uh, stadion was half vol toen de wedstrijd begon. En zit nu zo'n driekwart uh, vol. Dus uh, het is wel een gezellig. En mooi sfeertje voor de Madrilenen. Omdat Real Madrid met 1-0 voorstaat na bijna 25 minuten spelen. Ja, ruim een kwart wedstrijd voor de goede orde. Het duel tussen Dortmund en Manchester City is nog 0-0. Als dat zo blijft is er voor Ajax ook geen veldje aan de lucht. Want één puntje inlopen dat is niet zo erg. Dan blijft Ajax op onderling resultaat altijd boven. Wel zijn punten gelijk staan terwijl Madrid nu combineert. En Ronaldo heel graag een vrije schop wil. En na een tikje naar de grond gaat. En die ook krijgt. Paulsen was de dader. En nu ligt hij wel op een plek die eigenlijk voor Ronaldo niet veel beter kan. Laten we zeggen, 20-1, 22 meter van het doel. Bijna recht. Heel klein beetje naar de rechterkant. scheidsrechter heeft de muur op afstand gezet. Daar is hij in ieder geval mee bezig. En uh, Real Madrid mag een vrij schop gaan nemen. Cristiano Ronaldo gaat dat doen. Daarover geen twijfel. Vermeer weet wat er te doen staat. Dat is met z'n tot je ons weegt. En hopen dat die muur echt groot en sterk genoeg is om verdere problemen te voorkomen. Ik heb altijd het gevoel, zolang het 1-0 staat kun je hopen op een wonder. Als het 2-0 dan wordt dat wel heel lastig. Vijf stappen heeft hij genomen. Cristiano Ronaldo staat klaar. De benen wijd. Gaat dan de aanloop nemen. Muur. Bal ligt uh, vanuit de keeper gezien een beetje links buiten het stafschopgebied. Een meter of 6-7. En dan uh, komt daar die uh, vrijklap. De aanloop. En uh, het schot. Keihard. Oh, mooie bal. Maar mooi gered. Mooie schot zo half onder de bal. Eh, en Zo'n punterachtig schot van Ronaldo. En die bal kan alle kanten op gaan. En dat bleek ook wel, want Vermeer had er erg veel moeite mee. De bal kwam rechts van hem. En met twee vuisten eh, heeft hij de bal weggewerkt. Maar het balbezit blijft voor Real Madrid. Dat was een mooie herhaling. Terwijl de bal over de zeilen gaat, Ajax mag gooien. Dat het is dus tijd is even om dat te vertellen. Mooie herhaling waar Vermeer eigenlijk op weg is naar zijn linkerhoek. En op het moment dat die bal zeg maar, voorbij de muur is en in zijn zicht komt, denkt hij, oh, ik ben er eigenlijk al voorbij. En dan moet hij zijn armen weer terug naar het midden brengen om daar de bal weg te stompen. En gebeurt het een, deci of een tiende seconde later, dan bij de bewijzen van spreken al voorbij. Dus hij heeft een klein beetje geluk, maar heeft wel de reflex, dat weten we natuurlijk van Vermeer, om daar in ieder geval goed te kunnen optreden als dat nodig is. Het geeft ook aan dat die ballen van Ronaldo, maar dat weten we eigenlijk ook al een tijdje, zo zwabberen dat je eigenlijk als keeper nooit weet waar je aan toe bent. Vermeer aan de bal. Die wordt opgejaagd nu door Kallegon. Kajegon moet je zeggen als je het een beetje goed probeert te doen. Dat willen we graag. bal aan de rechterkant via Van Rijn. Teruggespeeld naar al de wereld. Zit hij daar om te wachten. Staat tussen drie Madrielenen in. Puntert daar de bal uit. Komt voor de voeten van Modric. Modric. Ja, ongelooflijk. Ik geloof dat hij 30, 35 miljoen heeft gekost. En zit gewoon op de bank. In dit land waar ze het toch niet al te uh, goed hebben. Oh, kaka, die was twee keer zo duur. Ja. En als je dan kijkt naar het aantal... Maar ja, dat heeft er weinig mee te maken. Zwervers die ik vanmiddag weer langs de straat zie liggen. Dan denk je toch af en toe nog wel een klein beetje Nou, Goed, Siem de Jong heeft gekopt. Richting Boerrichter. Maar daar zit Carvalho tussen. Ricardo Carvalho En uh, die heeft nu weer de bal. Gaat eens kijken. Ik denk dat... Uh, Richting uh, Ronaldo inderdaad een goede optie is. En dan uh, Modric. Mooie bal van Modric. Prachtig. En daar komt de 2-0. Jawel. Prachtige paas van Modric. En het doelpunt van José Cajafon. Het is 2-0 voor Real Madrid. Maar wat was die paas mooi op maat. En kan Blind er net niet bij. Gaat net over de kruin van Deli Blind. En Cajegon kan de bal aannemen en afmaken. Ja, dit is een wereldse topploeg. Ik kan het niet anders zeggen. Zoals er geloven wordt. En Modric die paas geeft. een zo mooie paas. En het is uh, gewoon 2-0 voor Real Madrid. Nou, hij is, is uh, overigens niet uh, blind die uh, geklopt wordt. Maar mooi is Maar het maakt de doelpunt er niet minder om. De, de, de manier waarop Cajegon die bal aanneemt is echt werkelijk fenomenaal. Want er hangt half in de lucht, die bal komt met een redelijke snelheid. Dan ben je als aanvaller, wat zo werkt dat dan eenmaal, altijd een beetje afgeleid door die verdediger die een halve meter voor je nog kopt. En dan denk je, hoe zal die hem wel of zal die hem niet raken. Maar de bal belandt punt, gaaf. Denk zelfs op de buitenkant van zijn voet. Die ligt niet alleen stil, maar in één keer eigenlijk ook klaar om weer mee te nemen. En dan schiet hij de bal via de binnenkant van de paal in. Ja, werkelijk schitterende goal. En als al iets te verdedigen is, dan is dit in ieder geval bijna niet te verdedigen. Want zo eerlijk moet je dan ook zijn. Ajax wordt uh, simpelweg afgetroefd op kwaliteit. Ik heb dat al eerder vanavond gezegd. Waarbij Real Madrid eigenlijk tot in de finesses elke keer net wel past. Blijkt Ajax dat Ajax tot op zekere hoogte best aardig kan meevoetballen. Maar dat als het moment suprem daar is, dat het elke keer net niet past. En dat zit hem altijd in hele kleine dingen, hele kleine details. Het paasje een decimeter wel of niet. En de bal net een beetje meer sneller of net een beetje minder. Het gaat bij Real allemaal net wat makkelijker. Allemaal geen nieuws wat ik vertel. Maar dat zorgt er wel voor dat het na 29 minuten. Zonder dat daar ook maar iets tegen in te brengen is. 2-0 staat voor Real. En ja, je, houdt, je, je hoopt natuurlijk dat Ajax het goed doet. Maar je kunt alleen maar genieten van dit mooie voetbal. Vrijtrap trap, Ronaldo hard in de muur. Wordt weggewerkt door Blind. En dan uh, wordt hij uh, weer achterop uh, gevangen door Gonno te benen. De man van het doelpunt zojuist. Die speelt hem terug op zijn keeper. Die wordt wel even opgejaagd door uh, Hoesen. En uh, moet dan de bal hard naar voren trappen. Daar wordt de bal dan weer opgevangen door Deli Blind. Maar ja, je kunt alleen maar zeggen... als je zo'n ongelooflijk mooi uh, doelpunt ziet zoals juist... Uh, dan kun je alleen maar van genieten. Ajax staat 2-0 achter. Nog even de aanval meenemen. Nee, die wordt onderschept door Peppe. En dan kunnen we even naar Frank Wielaert, naar het matchcenter. Nou, zoveel als er bij jullie gebeurt in de wedstrijd bij Ajax. Zo weinig gebeurt er bij Borussia Dortmund tegen Manchester City. Waar Manchester City in de beginfase in het Westfalenstadion nog wel even liet zien van... We willen echt wel, maar dat was blijkbaar maar schijn. Want kansen creëren, dat gebeurde eigenlijk niet. Een schotje van Kierig en die speelt voor Dortmund, eh, hebben we gezien. Een aardige aanval waar TV's een metertje of drie te laat was om een paasje van Zeko af te ronden. Dat is eigenlijk het enige wat Manchester City in deze wedstrijd heeft laten zien. Nu een vrije trap. Die wordt een vrije trap. Wordt opgevangen door Hart. En dan kan Manchester City weer gaan bouwen aan een aanval. Maar het gaat allemaal in een slaapverwekkend tempo bij zowel Borussia Dortmund als Manchester City. Kortom, hier gebeurt niet zoveel. En bent u terug in Madrid waar Benzema een hoekschop probeert te controleren met de tweede paal. Real Ajax is 2-0 na een half uur. Er wordt van afstand geschoten door Nacho. Maar die jaagt de bal zo hoog bijna de tweede ring in dat Vermeer meer dan niet zoveel onder de indruk is. De eerlijkheid na een half uur is dat ik zei zo even al het voorkomen terecht is dat Ajax met 2-0 achter staat, omdat Madrid veel sterker is. Dat we langzaam maar zeker, we zitten precies de hoogte van de middenlijn. We hebben prachtige plaatsen toebedeeld gekregen, maar dat je langzaam maar zeker wel een beetje pijn in je nek krijgt. Omdat je maar naar één kant kijkt. En naar die andere kant kijken we echt niet. Er komt de 3-0 aan als Madrid aanvalt, Benzema wordt neergelegd een meter buiten. Het strafschopgebied. Dit keer is al de wereld de boosdoende. Het is weer zo'n aanval van Madrid waarbij het hakki taki turki is en waarbij Ajax eigenlijk bij iedere aanname van de Spanjaarden op een verkeerde been lijkt te staan. Ronaldo met een hakje. Dan gaat alles met één keer raken. Dan wil Benzema de bal aannemen en wegdraaien. Dan loopt Aldewireld eigenlijk in zijn, zeg maar, in zijn verlengde mee. En ja, die kan dan niet zo snel ook draaien. Dan grijp je je tegenstander even vast. En dan krijg je een vrije schop tegen. En als je pech hebt, sta je dus zometeen na 32 minuten met 3-0 achter. Als Cristiano Ronaldo poging die. Ja, de bal ligt nu een meter buiten het strafschopgebied, In die uh, kwart cirkel, zeg maar, van het strafschopgebied. En Ronaldo heeft zijn vijf passen bij uitgemeten. Staat weer met de benen wijd. En er staat in het midden van de muur staan drie Real Madrid-spelers. Want daar moet de bal doorheen. Daar komt hij Door de muur. Ja, nee. Oh, via wonder komt de bal in de armen van Vermeer terecht. Want het leek erop dat die bal in die muur aangeraakt werd. En zomaar het doel in leek te stuiteren. Maar Vermeer, tot eigenlijk ook zijn eigen verbazing, krijgt de bal zo Zomaar in de armen gereikt en uh, dat maakt het uh, gelukkig niet erger voor Ajax. Vermeer heeft balbezit, gaat hem uh, naar voren spelen. Doet dat via de rechtsback van Rijn, die hem uh, netjes binnenhoudt en meegeeft aan Sint de Jong. Sime de Jong, Pasenese, zwakke bal door Natje Onderschet. Nog even die vrije schop van leven. die bal komt inderdaad tegen Empalzen en Moisander aan. Daarmee is de snelheid er totaal uit, maar krijgt die bal ook een andere koers waardoor Vermeer nog blij is. Dat hij die honderdbal nog in, uh, in zijn handen kan krijgen. Dat die bal recht op hem afkomt. Ronaldo intussen met een uh, hoog standje. Halverwege de helft van Ajax. Even een klein trucje. Bal achter het standbeen langs. Voor de mensen die uh, graag achter de play PlayStation zitten. Dat is uh, uh, een sterretje. Driehoekje rondje. Dan uh, pookje ronddraaien. Maar het heeft geen enkele zin. Het grappige is dat het publiek hier in Madrid zegt. Nou best leuk. Het publiek van Ajax. Of Volvakt. Aan onze rechterzijde. Die hebben volgens mij de indruk dat dat een reden is om te fluiten. Nou dat begrijp ik dan eerder ook nog wel. Een overtreding nu botsing denk ik tussen Benzema en is dat al de wereld die daar ligt. Dat ja, gebeurt ja, ja. 10 meter voor de middenlijn. Die zijn even tegen elkaar aangekomen met een uh, kopduel is dat gebeurd. Waarbij de herhaling wel uitwijst dat Benzema wel de boosdoener is. Want Benzema gebruikt daarbij zijn elleboog en raakt al de wereld vol in het gezicht. De schade aan de bel valt mee want hij staat weer. Sterker nog hij heeft de vrije schop genomen blijft wat dat weinig bespaard. Of hij moet uitvallen met een uh, blessure aan het been. Of hij heeft een buikgriepje. En nu dit weer. Maar hij staat er nog. bezit voor Ajax. Via Van Rijn aan de rechterkant. Spelend met een verbandje om de arm. Maakt uh, wat meters. Is halverwege de helft van Real. En dan uh, heeft hij Boerrichter gevonden. Kijken of Boerrichter wat kan tegen Nacho. Gaat uh, naar binnen. Moet de bal dan teruggeven op Paulsen. Paulsen ja, wordt meteen door drie man uh, om zich heen opgejaagd. En dan gaat de bal naar Mooi zander naar Eriksen. Eriksen de diepte in. Goede bal. Naar de Jong. De Jong kan hij hem uh, klaarleggen? Nee, net niet. Dat is jammer. Dat wat aan de ene kant wel lukt, dat lukt dan aan de andere kant niet. En dat is gewoon verschil in klasse. Ik kan het niet anders uitdrukken. Sim de Jong, uitstekende voetballer. Maar de manier waarop Gon het uh, zojuist deed... Het was eigenlijk vergelijkbaar met zoals Sim de Jong het nu probeerde. En Sim de Jong lukt het net niet. En Kanjeroen lukt het net wel. Pals inmiddels terug naar de wereld, Die opent aan de rechterkant van Rijn. Twee meter over de middenlijn. Dat hebben we eigenlijk nog niet gezien aan die rechterkant als hij echt opkomt. Dat zou hij nu wel kunnen doen. Houdt dan halverwege de helft van Madrid in. Bal niet naar de buitenkant naar Boerricht. Maar terug naar het midden. Daar ontstaat nu wat ruimte voor Palsen. Terwijl Madrid nu eigenlijk met 2, 4, 6, 7 man wel achter de bal komt. Gaat de bal weer naar de buitenkant van Rijn. Nu wel naar Boer richten. Er zou een klein beetje ruimte moeten zijn. In ieder geval eens een keer een voorzet geven. Klein trucje. Dat is aardig. Nacho trapt erin. Er komt een aardige voorzet ook. Maar daar staan dan Fischer en Eriksen klaar om te koppen. Dat heeft niet zo gek veel zin. Madrid is niet geschrokken. Sterker nog de bal ontfutselt En lopen voor een counter. Cristiano Ronaldo paast breed. Van Rijn staat op het verkeerde been. Maar herstelt zich net op tijd om daar met vier Madrilenen voor de bal de bal te onderscheppen. En wie weet voor Ajax te gaan counteren. Het is mooi om te zien, wij zitten heel erg hoog. Uh, je ziet mooi de, de tactiek en, en de spelwijze van Real Madrid... met vier verdedigers en twee man uh, daarvoor. En nu een uh, overtreding geconstateerd door de scheidsrechter. En geeft een uh, vrije trap aan Boerrichter, aan Ajax dus. Net buiten strafschopgebied, daar is uh, Real boos over. En waarom is Real daar boos over? Omdat Boerrichter... Eigenlijk tegen zijn tegenstander oploopt, maar het is wel een vrije trap voor Ajax. Uh, en uh, dat maakt het uh, wel prettig voor Ajax. Het uh, vrije trap voor Ajax, net buiten strafschopgebied aan de rechterkant. En Eriksen gaat zich daarmee bemoeien. Ja, het is fijn dat we een monitor hebben, zodat we af en toe nog een keer naar de herhaling kunnen kijken. Dat schept vaak wel een wat uh, beter beeld op het geheel. 36 minuten onderweg, 2-0 is de voorsprong voor Real Madrid doet een Ronaldo en Gon. maar nu de kans voor Ajax om eigenlijk voor het eerst serieus gevaarlijk te worden met de vrije schop. Eriksen achter de bal, 2-1 is een wereld van verschil, ten opzichte van 2-0. Madrid met het hele elftal nu achter. De kop is mee, al de wereld kiest positie, de bal komt laag, wat is het toch slecht? Hoe is het nou toch mogelijk dat je zo'n bal zoals bij die hoekschop ook al niet verder dan 20 centimeter van de grond krijgt? Is dat plankenkoorts? Is dat ja, wat is dat? Ik weet het niet. Zo help je twee kansen omzeep. Madrid wil uitverdedigen. Blind onderschept dat. In twee pogingen over. En dan kan Ajax opnieuw komen. Blind nu aan de linkerkant met wat ruimte. Ruimte heeft Waraan uh, tegenover zich. En speelt de bal naar Eriksen. De man van die uh, matige hoekschop en die matige vrije trap. Dat is inderdaad jammer. Want het zijn mogelijkheden voor Ajax die je eigenlijk zo makkelijk weggeeft. Als balbezit is voor Moizander weer helemaal op eigen helft. Speelt de bal breed naar Aldewereld. Aldewereld. Naar Van Rijn. En Van Rijn die houdt hem even bij zich. En terwijl Al de wereld wijst, ga maar naar voren, eh, eh, krijgt hij hem terug, Al de wereld. En nu geeft hij hem aan Van Rijn zit tegen Van Rijn ga nu maar wat meer naar voren. Maar Van Rijn durft niet. geeft hem aan Eriksen terug naar Van Rijn. Van Rijn durft echt helemaal niet, want speelt hem nu weer helemaal terug naar Al de wereld. Al de wereld eh, denkt: van je kan wel wat. Ga jij maar naar voren spelen. En dat probeert hij dan ook richting Siem de Jong. Maar dat lukt niet. Van Rijn zijn paas wordt onderschept en Ronaldo in bal Ronaldo draait helemaal van de Jong geeft de bal mee aan Modric. In de middencirkel komt hij uit. Vel op de huid gezeten nu door Van Rijn. Die geeft hem een paar duwtjes. Dat is genoeg voor de scheidsrechter om te fluiten. Vrij schop snel genomen. je aan de bal. Kaka aangespeeld. Dat is twee meter verderop. En zo gebeurt het wel weer allemaal op de Ajax-held. Waar nu Cristiano Ronaldo de bal weer krijgt. Aan de linkerkant van het veld komt nu Kaka in balbezit. Die draait het strafselgebied in. Gooit een bal voor het doel. Die bal rolt eigenlijk aan iedereen voorbij. Dat is niet zo erg, want uh, dat betekent dat hij er aan de andere kant zonder gevaar weer komt ook. En dan heeft blind iets gezien wat niemand gezien heeft. Die probeert hoe ze te bereiken, maar die kan daar onmogelijk bij komen. Het is meer alsof hij zit dat hij ineens de bal krijgt. Deed blind en hem een veegje naar voren geeft. Het grote van de middenlijn krijgt de Real Madrid op die manier heel makkelijk de bal weer terug. En die heeft het nu via Peppe. Daarbij moet je dan zeggen, de invaller die dus al vroeg in het veld kwam voor Coen Trouw, die er met de blessure van moest. 2-0. Na 38 minuten spelen, in het voordeel van Real Madrid, doelpunten van Ronaldo en van Cajagon. Het waren mooie doelpunten. Balbezit voor Real Madrid. Aan de linkerkant is het Nacho die hem meegeeft en terugkrijgt van en aan Ronaldo. En dan heeft Nacho nog altijd balbezit. Gaat tussen twee man via KK bal naar Ronaldo. Ronaldo. Metatje op vijf bij de strafschopgebied, Kijk, loopt er iemand vrij? Ja, achter hem Modric. Modric uh, houdt even in. Hij speelt hem dan uh, uh, weer naar... Uh, wie is dat? Cajegon. Cajegon naar Kedira Khedira schiet. En dan via de vingertoppen van Vermeer. Gaat de bal naast het doel van Ajax. Levert Real wel weer een hoekschop op. Maar wat was dit weer een mooie lange avond. terwijl Ajax gaat wisselen. En Christian Palsen naar de kant gaat en erin komt bij Ajax. de Schöne. Schöne voor Palsen. De ene deem voor de andere deem. Ja, dat zijn toch wissels uh, die er uh, hakken zo bij een ervaren speler als Christian Palsen. Die nu wel napraat met Frank de Boer of dat betekent dat er misschien iets in het lichaam niet goed zit of zat. Dat zullen we misschien pas na afloop weten. Of dat hij gewoon uitlegt waarom hij hem eruit had al zo vroeg. Vijf minuten voor rust. Wie zal het zeggen? Hoekschop van Real Madrid blijft staan. De eerst paal doorgekomen door Peppe. Blijft hangen bij de tweede paal. Of bij de eerste paal bedoel ik. En die rolt dan weer over de achterlijn. Ik denk dat Carvalho degene is geweest die gekopt heeft. En dan is die bal onderweg nog zo richting veranderd door een van de Amsterdamse verdedigers. Dat er opnieuw een hoekschop gaat volgen voor Real Madrid. En de herhaling laat zien dat het inderdaad al de wereld is die die bal nog zonder dat hij het volgens mij in de gaten heeft op zijn bovenbeen krijgt. En dus een nieuwe corner voor de Spanjaarden. Luka Modric, de Kroaat, vanaf de linkerkant met het rechterbeen, laag gespeeld. Oeh, half geraakt door Steve de Jong, kan niet gekomt worden door Real? Nee. In eerste instantie wel, maar in tweede instantie niet. Maar het balbezit blijft voor Kajegon. Kajegon naar Benzema. Benzema, wel helemaal naar de andere kant. Modric, oh als die bal erin gaat zeg. Wat zou dat een mooie zijn geweest. Maar hij gaat er gelukkig voor Ajax niet in. Omdat Vermeer weer op zijn post is. En uh, de in één keer genomen bal. Wat een paas trouwens van uh, uh, Benzema. De in één keer genomen bal door Modric. Kon hij... Gelukkig voor Ajax blijft het 2-0. Uh, Eriksen wordt even, vast, of, uh, wordt even onderuit geschoffeld door Kedira. En krijgt de vrije trap neer. Pichel wil die bal wel nemen, maar ziet eigenlijk dat er niemand aan speelbaar is. Laat hem dat toch maar even liggen voor Eriksen. Eriksen naar Schöne, die is in het elftal gekomen. Zo even voor Pauls. De bal terug naar de Wereld hoort van de middenlijn. Nu in de middencirkel staat hij. Kijkt, twijfelt. Moet ik naar links? Moet ik naar rechts? Moet ik terug? Moet ik naar voren? Nou, terug kan niet, want er staat niemand. Dan moet je naar de keeper. Dus gaat het naar voren. Dan wordt de bal door de Jong teruggekaatst op van Rijns. Zet Real druk. En moet de bal alsnog terug naar Vermeer. Vermeer vervolgens naar Moisander. Vel opgejaagd, door kan Hij heeft het net op tijd gezien. Dan komt de bal naar. Uh die hem goed aanneemt. Vast wordt gepakt door Kedira, Een vrije schop krijgt die hij heel snel neemt. En dan mag Ajax aan het werk aan de linkervleugel. Ja, waar blind de bal wel speelt naar Fischer. Maar Fischer is ook nog niet als een gelukkigse wedstrijd bezig. En die loopt de bal omdat hij hem niet goed aanneemt. Over de zijlijn. Overigens moet er iets met paus aan de hand zijn. Want anders haal je hem niet vijf minuten voor rust eruit. Als je echt ontevreden bent. Dan uh, doe je dat ja. wel in de rust. Dat uh, lijkt mij uh, de meest logische uh, gevolgtrekking. Blind kan koppen en doet dat achterwaarts op Tobi Al de in het eigen stafschopgebied uh, met de bal aan de voet, aan de rechter, de Belg. Kijkt om zich heen. Maar ja, alles staat zo'n beetje in de dekking. En Ajax heeft het adapte. Moeilijk om vrije mensen te vinden. Lukt dan bij Blind. Goeie paas. Blind in één keer gespeeld. Maar ja, er zit Peppe er weer tussen. En Peppe speelt hem dan naar Kedira. Maar die raakt hem kwijt. Hoese naar Eriksen. Eriksen aan de linkerkant. loopt Fischer. Krijgt de bal. Fischer. Kijk of hij een leuke actie in huis heeft. Fischer tussen twee man Gaat er door. gaat er langs. Dit is heel aardig. En zijn schot wordt dan wel gekraakt. Komt daardoor... Uh, stuiterend in de handen van Adan terecht. Maar dat was een aardige actie van die jonge Victor Fischer. Ja, aardige uh, doelpoging. En gek genoeg na 42 minuten eigenlijk de eerste doelpoging van Ajax in deze wedstrijd. Waarin Madrid met 2-0 voor staat door goals van Cristiano Ronaldo na 13 minuten. En Cajagon na 28 minuten. Waarin Madrid daaromheen tot wel 2-3 echt grote kansen kregen. Nog een paar halfjes. Kortom, er valt weinig af te dingen op de 2-0 voorsprong. Met de komst van uh, uh, Schöne in ieder geval wel iemand af en toe daar aan de bal komt... En dat zagen we met Paulsen zo even. Dat heb ik wel al gezegd ook eerder deze avond. Paulsen heeft natuurlijk een paar keer ook wel geprobeerd met steekballetjes en, en dat soort dingen om spitsen te bereiken. Omdat hij er wel de mogelijkheid voor kreeg om het te doen. Maar hij is daar de man niet voor. Dus het, ik vermoed wel dat er iets met hem aan de hand is. Maar het feit dat Schöne daar nog staat betekent dat je daar misschien ook nog wel je voordeel mee kan doen. Als daar wat uh, ruimte ontstaat. Verre trap nu van Moisander van achteruit komt op de borst van Boerrichter. Die op snelheid komt richting het strafschopgebied gaat. Op de punt halt houdt. Dan langs Nacho wil uitstand. Dat lukt niet. Dan Nacho nog even een pootje haakt ook. Als hij blijkt er niet voorbij te komen. En dan komt er een vrije schop voor Madrid. Ja, applaus voor van het publiek. en Ik heb geen idee voor wie. Zal <laughs> verrold het, het het zijn? Ja, dat zit er dik in. 43 minuten gespeeld. Ajax staat 2-0 achter tegen Real Madrid. De vrije trap gaat genomen worden door de keeper Adam. Die het inderdaad absoluut niet moeilijk heeft gehad. een rollertje te verwerken heeft gekregen. Een rollertje van Victor Fischer. En voor de rest is het Real Madrid dat de klok slaat. Nu ook weer met de varaan. Die jonge 19-jarige uh, grote verdediger. Uh, die nog altijd balbezit heeft hem En hem nu naar een andere redelijk grote verdediger speelt. Naar Pepe. Maar zijn paas komt niet aan. En dan kan Ajax eruit gaan met Hoese en Eriksen. Eriksen die de bal aanneemt in de drukte eigenlijk. Dan een beweging te veel maakt waardoor die balverlies leidt. Een splijtende paas naar Cristiano Ronaldo die hem wil verlengen op Benzema. Die op volle snelheid langs komt lopen maar de bal net mist. Dan kan Modric nog aan de slag aan de rechterkant. Wil hij een voorzet geven maar wordt het een hoedschop omdat die bal door ik, van richting wordt veranderd. En een hoedschop oplevert voor Real Madrid. Het gebeurt in de laatste minuut van de eerste helft. Ronaldo en Cajegon als enige op het scorebord 2-0 de voorsprong voor Real en Modric zelf, die de hoekschop neemt, de man die ook de architect was van de tweede van Cajegon. Want de, de paas vertrok van zijn voet. Is hij ook de vormgever van nummer drie? Nou, wie weet. Uh, Pepe loopt naar de eerste paal. Daar is uh, de koppel van Varaan, Die uh, net overkomt. Het Scheelt uh, niet al te veel. Hij was er dichtbij. Dat zijn toch wel drie beulen van uh, spelers die uh, eventjes uh, voor de neus van Vermeer... terwijl Varaan even op de grond blijft liggen omdat hij pijn heeft. Maar als je die drie beulen ziet die dan uh, voor je neus opkomen... Uh, uh, zeilen, zeg maar, met uh, Carvalho en uh, met Pepe en deze Varaan... dan weet je dat je een probleem hebt. Varaan krijgt een applausje. We gaan naar de extra tijd. Die zal één minuut bedragen. En Ajax heeft balbezit via Blind. Dan ben ik benieuwd of we in de rust uh, koffie krijgen, want uh, het is de grootste club ter wereld, of in ieder geval een van de grootste clubs, maar een kopje koffie vooraf voor de media. Dat zat er even niet in. We zijn het stadion weer uitgegaan en uh, dankzij de zeer sympathieke collega van de Telegraaf die uh, ons trakteerde met z'n allen hebben we nog een kopje koffie kunnen drinken. Dat vond ik wel grappig, eerlijk gezegd. Gek eigenlijk, terwijl Scheune nu een paas geeft die door niemand voorin te belopen is en in de handen komt van Adam. En dat betekent dat in de slotseconde van deze eerste helft uh, Real normaal gesproken deze.. Eerste 45 plus 1 minuut, rustig gaat uitvoetballen. Zoals gezegd, volkomen terecht op een 2-0 voorsprong is gekomen via Ronaldo en Gom. Daaromheen via Coentrouw die de paal raakte. Via Benzema die een aardig schot had waar vermeer maar net een antwoord op had. Via een schot van Kedira of nog via een vrij schot van Cristiano Ronaldo. Ook maar zo op 3-0 had kunnen staan. En het enige dat Ajax er eigenlijk tegenover heeft kunnen stellen is één schotje. Dat is een lelijk woord, maar het was echt een schotje. Van Fischer naar een aardig dribbelactie in het strafschopgebied dat in de handen kwam van Adam, die niet heel erg in de war was. Terwijl de extra minuut uh, er nu ook wel op zit. De scheidsrechter zegt, uh, dit was het wel voor wat betreft de eerste helft. Straks een tweede. Daar dus 2-0 is dan op dat andere veld. Daar mag Manchester City dan niet winnen, Frank Wielaert, bij Dortmund. Nou, dat gaat de crescendo, zou ik dan willen zeggen. Ja. Want Manchester City staat nog op 0-0 bij uh, Dortmund... En uh, ik moet eerlijk zeggen dat het pas uh, na, na een minuutje, of nou wat zal het zijn geweest, 35 kwamen er pas echte kansen. De eerste was voor Royce, die staat dan weer wel gewoon in de basis bij Borussia Dortmund. Uh, Nastasic uh, uh, liet hem gewoon lopen. En uh, dat moet je bij Royce in ieder geval niet doen. Hij kon dus ook schieten, schoot de bal ook goed in de hoek. Maar dan heeft Manchester City een hele goede keeper op doel staan, hard. Hard. En die uh, redden daar Manchester City. En vervolgens aan de andere kant een grote kopkans voor TVS. Die werd buitenspel gegeven, wat het niet was. Maar daar stond Weidenfeller weer uitstekend op zijn uh, post. Perisic had nog een aardig schotje voor uh, Borussia Dortmund in huis. Een van de mannen die uh, van de bank moet komen normaal gesproken. Maar vandaag in de basis staat. En Zeko in combinatie met Nasri. Het leek wel of ze die paas niet goed wilde geven. Althans, Zeko niet veel te zacht, veel te lief, veel te netjes. En dus kon Kroos tussenkomen ertussen komen voor het Nasri. Die heel simpel op doel kon schieten. Vlak voor rust was dat Manchester City tegen Borussia Dortmund is geen grootse wedstrijd en je vraagt je bijna af wil Manchester City eigenlijk deze wedstrijd wel winnen, want dan zal het toch echt vol moeten gaan. Nou, dat heb ik tot nu toe nog niet gezien. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie, RKC, NEC. Wat veel ruimte nodig en dan de bal op de stip. AZ Willem 2. Hier langs de keeper, wordt hem erin schieten. Oh, dat ziet hij heel mooi. Prachtig doelpunt. Ado Bex Wolle. Ja, niet te binnen. maar een slotfase krijgt dit die wil zijn. En een collega Ajax-Groningen. En dan hij erin. Hij ligt er al in. Uitstekend uitgespeelde aanval. En West langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Radio 1, het NOS-journaal. Minister Schippers van Sport vindt het een goed signaal... dat alle wedstrijden van amateurclubs komend weekend worden afgelast. Ze noemt de maatregel verder een goed moment om in stil te staan... bij de manier waarop we met elkaar omgaan. De minister wil dat ouders elkaar aanspreken... en dat de tuchtrecht van sportclubs wordt aangescherpt. President Morsi van Egypte is aan het begin van de avond zijn presidentiële paleis ontvlucht, omdat voor het gebouw betogers slaag zijn geraakt met de politie. Sommige betogers zijn door een politiekordon gebroken en staan voor het paleis. De tienduizenden betogers zijn woedend over het referendum dat Morsi op 15 december wil houden over de nieuwe grondwet. Ze verwerpen die en eisen dat Morsi opstapt. De NAVO stuurt Patriot-raketten naar Turkije als bescherming tegen aanvallen van Syrië. Turkije heeft daarom gevraagd en Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten gaan kijken hoe dat geregeld moet worden. De drie landen zijn de enige NAVO-lidstaten die Patriot-raketten hebben. Om hoeveel raketten het gaat is nog niet bekend. Volgens minister Timmermans wil Turkije de Patriots gebruiken voor de bescherming van de grenzen en de eigen bevolking. De Patriots worden niet ingezet om een no-fly-zone af te dwingen, benadrukt de minister. Vrijdag wordt erover gesproken in de ministerraad... en daarna gaat er een voorstel naar het parlement. Een vrouw die vanmiddag zwaargewond op straat werd gevonden in Winterswijk... blijkt te zijn aangereden. Vanavond meldde zich iemand bij de politie... die de vrouw zou hebben geraakt met de auto. De vrouw van 61 ligt met zwaar hoofdletsel in een ziekenhuis. Volgens de politie was het onduidelijk of ze ten val was gekomen... of dat ze was aangereden, tot de verdachte zich vanavond meldde. Het weer vanavond en vannacht. Kans op een winterse bui. Het koelt af naar een paar graden onder nul. Morgen veel bewolking en winterse buien. Het wordt tussen 2 en 5 graden. In de avond gaat sneeuw vallen, vooral in de noordoostelijke helft van het land. Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer.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 We'll Het is even na half tien. We zitten midden in een Champions League-avond. De zesde en laatste wedstrijden worden gespeeld in de groepsfase. Dat betekent dat het niet zo heel spannend meer is op de diverse velden... want het meeste is al beslist in de verschillende pools. Het gaat eigenlijk alleen nog maar om de derde plaats in groep C. Wordt uitgevochten tussen Zenit en Anderlecht... en de derde plaats in de groep van Ajax, groep D. En daar zijn Ajax en Manchester City voor in de running. We nemen wel even alle groepen met u door... omdat u vast wel wil weten wat het staat op de diverse velden. In groep A zijn FC Porto en Paris Saint-Germain door naar de volgende ronde. Dynamo Kiev is al zeker van de derde plaats... Eh, en dus van een Europa League ticket. Het staat daarbij Dynamo Zagreb tegen Dynamo Kiev 0-0. Het is daar als enige nog geen rust. Want de wedstrijd werd na 10 minuten voor een kwartier gestaakt... vanwege hevige sneeuwval. Is inmiddels wel weer eh, dus aan de gang met een oranje bal... en ook met oranje lijnen. Nog niet gescoord daar dus... Paris Saint-Germain tegen FC Porto, de twee ploegen die al door zijn... zijn voorlopig ook in evenwicht. 1-1 met Gregory van der Wiel in de basis bij Paris Saint-Germain. Het werd 1-0 door Thiago Silva en 1-1 door Jackson Martinez. In groep B zijn Schalke en Arsenal al door naar de knock-outfase... van de Champions League. En Het Griekse Olympiakos Pireus heeft zich overzekerd van de Europa League. Daar is het 0-0 nog bij Montpellier tegen Schalke 4 met Huntelaar op de bank. Hij wordt gespaard, afverlaaien ze niet bij vanwege een dijbeenblessure. En bij Olympiakos tegen Arsenal... 0 staat het bij rust 0-1 door een toepunt van Rozicki? In groep C zijn Malaga en AC Milan al door na de volgende ronde. En Malaga staat ook al zeker van de, de eerste plaats in de groep. Zenit en Anderlecht die hebben dus allebei nog hoop op de Europa League. Ze hebben allebei vier punten. En voorlopig staat het er voor Zenit Riant voor... want dat staat met 1-0 e voor in Milaan... Waar Emmanuel Son in de basis uh, staat bij AC Milan en Nigel de Jong op de bank zit. Het doelpunt voor Zenet werd gemaakt door de captain, door de Portugees Danny. En Malaga tegen Anderlecht, dat staat 1-0 voor de thuisploeg. De club van John van der Brom moet dus nog vol aan de bak om nog derde te kunnen worden in deze groep. Duda maakte daar het doelpunt. Groep D, dat heeft u al gehoord, waarschijnlijk, maar toch nog maar even voor de zekerheid. Borussia Dortmund tegen Manchester City 0-0. En Real Madrid tegen Ajax staat voorlopig 2-0. Met deze standen als uitslagen betekent het dat Ajax derde wordt in de groep. City komt dan op gelijke hoogte in punten. En dan telt het onderling resultaat tussen beide ploegen. En dat is in het voordeel van Ajax. Straks de tweede helft. De Nederlandse hockeyers hebben de laatste groepswedstrijd van de Champions Trophy in Melbourne Nipt gewonnen. Na Riante 3-Noren, stand werd het uiteindelijk 5-4 voor het team van bondscoach Paul van As. En hij versloeg daarmee zijn Nederlandse collega Mark Lammers, die tegenwoordig de bondscoach is van de Belgen. Bij Oranje is er ook een Nederland-België connectie. Want Sander Baert speelt al jaren voor Oranje, terwijl hij eerder de Belgische jeugdselecties doorliep. Baert voelt zich nog altijd een klein beetje Belg. Ja, ondertussen na zes jaar dat ik bij Nederland hockey is het wel uh, uh, niet meer echt het gevoel dat het mijn vaderland is. Maar het is natuurlijk nog wel een, uh, ja, een speciaal gevoel omdat je toch in de jeugd met veel van die jongens hebt samengespeeld en tegen die jongens hebt gespeeld. Uh, dus het, het, is, het is nog wel redelijk bijzonder. Maar of ik het gevoel heb dat het mijn vaderland is, nee, dat niet. Dat echt niet. Nee. Het hockey is van oorsprong een sport in België van de Franstalige Vlamingen. Er zijn heel veel Franssprekende Belgen die hockeyen. Nee. Hoe is het met jouw Frans? Niet zo heel goed. Uh, ik heb een tijd gehad dat ik dus in, in de jeugd uh, bij België speelde... dat ik wel uh, uh, veel met, uh, met de Franse taal in contact kwam. En toen uh, kon ik het wel redelijk verstaan en praten een klein beetje. Maar uh, ja, afgelopen zes jaar heb ik het echt niet, uh, niet meer hoeven doen. Dus uh, dan gaat het ook snel achteruit. Dus uh, mijn Frans is niet zo heel goed. We gaan even naar die wedstrijd van vandaag die ik heel merkwaardig vond. Want jullie waren veel beter in de eerste helft. Leiden verdiend met 3-0, had ook nog 5-0 kunnen zijn. En dan wordt het ineens nog spannend in die tweede helft. Hoe komt dat? Ja, we laten ze, uh, we laten ze gelijk uh, terugkomen de tweede helft. Uh, door... Dat is wel echt Vlaams, hè? gelijk terugkomen. Uh, ja. ja, het is gewoon heel slordig van ons. We waren echt de eerste helft gewoon veel beter. We hebben het gewoon, met gewoon weggegeven de tweede helft. Uh, we verliezen de tweede helft volgens mij ook. Dus uh, ja, echt heel slordig. Uh, Koningetjes die we tegenkrijgen op een domme manier. Uh, ja, gewoon dingen die niet, die niet mogen uh, in uh, zo'n groot toernooi. Bij de Olympische Spelen hadden jullie het ook al heel moeilijk tegen België. Ik vond België eigenlijk net iets beter toen. Maar jullie wonnen met 3-2. En nu was het heel anders. Nu zijn jullie veel beter. En ging de concentratie verloren in de tweede helft. Heeft dat er alles mee te maken... Dat het er hier niet echt om ging, maar dat alles van, van die kwartfinale overmorgen afhangt? Nee, dat is uh, helemaal niet waar. Want uh, we hebben nog een belangrijke. Dit was een belangrijke pot voor ons, omdat we gewoon ook uh, eerst in, in de pool uh, wilden eindigen. Dus uh, we houden gewoon, uh, uh, gewoon alles geven voor deze wedstrijd. En proberen een grote overwinning neer te zetten, zodat we op doelpunt saldo uh, even. Eerst... Nou, Jouw ja, coach, Paul Van As, zei me zojuist dat hij uh, ja, merkte aan het ploeg dat er niet meer zoveel van afhing. Ja, dus misschien uh, tijdens de wedstrijd kwam het misschien over op het publiek. Uh, zo. Misschien heeft uh, Paul het zo ervaren. Maar uh, we zijn de wedstrijd zo in ieder geval niet ingegaan. Uh, dus uh, nee, we gewoon deze wedstrijd gewoon uh, wel neerzetten. Het was gewoon nog wel een belangrijke wedstrijd voor ons. Dus we lieten hem zeker gewoon uh, niet lopen. Zeker niet. Jij bent een hele belangrijke speler in korte tijd geworden voor het Nederlands team. Toch ben jij nog steeds. Een tikkeltje onbekend bij het grote publiek. Hè? Wanneer gaat dat veranderen? Want je lijkt zo schuchter. Uh, ja, uh, dat weet ik niet. Uh, ja, ik speel gewoon lekker mijn eigen spelletje. En uh, wat komt, dat komt. En wat niet komt, dat komt niet. Dus uh, ja, ik ben blij nu hoe, uh, hoe dat loopt. En uh, ik voel me lekker in die team. En uh, ja, voor mij, ik hoef niet heel bekend te worden. Ik, uh, ik vind het gewoon mooi om deze grote nooit te spelen. En dan, uh, nou, dan zien we wel hoe dat, uh, hoe dat loopt. Wat komt, dat komt, zeg je. Komt er goud? Zeker, zeker weten. Ja, ben ik 100% van overtuigd. Bij deze er over jou? We gaan hier gewoon 100% voor de voor de gouden plak en uh, we gaan sowieso uh, gouden plakken uh, pakken in de toekomst. Mooie woorden van Sander Baart, de nederbelg van Oranje... in gesprek met Filip Koken. Nederland speelt donderdagochtend heel vroeg... om vijf uur Nederlandse tijd de kwartfinale. Dat doet het als groepswinnaar tegen de nummer vier... en de nummer laatst dus van de andere groep. Dat is Nieuw-Zeeland, dat maar één puntje pakte in drie wedstrijden. En die wedstrijd is te volgen, als u wilt, midden in de nacht op nos.nl. die later liedjes ging aankondigen bij MTV. Paul King met Love and Pride. We gaan naar de tweede helft van Real Madrid tegen Ajax. En die en Bas, is eigenlijk maar één ding gezien. Het spelbeeld en het spelverloop dat mij echt, echt bezighoudt. Hebben jullie koffie gehad? Nee. Nee, oh. wij, wij, wij betalen indirect het, uh, het salaris van Ronaldo, van Modric... en al die andere... Dat doen we uh, toch al, toch? Tot als Nederland uh, tot 100, aan Ja, Spanje? Ja, ja, dat wilde ik niet zeggen, maar... Ja. Uh, nou ja. ja, daar zit... Uh, Indirect wat in. De wedstrijd is weer begonnen. De tweede helft met balbezit voor Real Madrid. Maar niet voor lang, want de bal gaat over de zijlijn. Geen wissels verder. We hebben in de eerste helft één wissel gezien. Pepe moest wel komen omdat Cointrao geblesseerd raakte... En bij Ajax Lasse Schöne voor Christian Paulsen. Vijf minuten voor rust. En uh, met uh, de rest doen we het ook gewoon de tweede helft. Pepe heeft gekopt. staat 2-0 voor de latere inschakelaars. Het is uh, mannen tegen jongens. Het is uh, echt uh, uh, af en toe genieten wat Real Madrid laat zien. Maar uh, Ajax komt... Echt wat dat betreft tekort laten we hopen dat de schade in de tweede helft een beetje beperkt kan worden. Je hebt wel van die uh, voorbeschouwingen waarbij je altijd denkt ja het is een veredeld B-team. Nou is dat bij Madrid natuurlijk sowieso al ander... een andere lading omdat er eigenlijk 20 goede spelers hier rondlopen. Maar je kan je afvragen of dat überhaupt wel een voordeel is. Want iemand als Modric die gewoon een fantastisch goede eerste helft speelt. Die wil natuurlijk juist een dit soort wedstrijd een keer laten zien wat hij kan. Dat geldt voor Cajegon die nu aan de bal is hetzelfde. Die geeft de bal mee aan... Kaka, voor wie dat ook geldt, die komt er net niet bij. De aanval van uh, Madrid al door. Scherpe bal vanaf de rechterkant voor het doel van Kedira. Maar daar komen dan de aanvallers Benzema en Ronaldo net niet bij. Maar misschien is dat eigenlijk wel een veel groter probleem. Dat er allemaal jongens die natuurlijk ook gewoon fantastisch kunnen voetballen denken. Ja, maar nu zal ik de trainer toch eens laten zien dat ik erin hoor. En dat je dat misschien met anderen niet hebt. Nou ja, hoe dan ook. Uh, 46,5 minuut onderweg. 2-0 de voorsprong voor Real en balbezit voor Fische. Blind, paast, doet dat eigenlijk een beetje tussen twee medespelers in. Schöne en Fischer. Schöne die dus aan het einde van de eerste helft kwam voor Palsen. Komt de bal voor Modric voeten. voet. Modric wurmt zich langs twee tegenstanders. Wordt door Simbio even vastgehouden. En verdient nog op de eigen helft over zijn vrije schop. Vrije schop neemt hij zelf. Naar de linkerkant naar Nacho. Men heeft wat Real Madrid wil doen de tweede helft. Vinden ze het best zo? Of gaan ze nog even af en toe gas geven? Met name de jongens waarvan je net zei. Die toch hun kans willen grijpen in deze wedstrijd. Hoe gek dat ook klinkt voor een man als Modric. Als ze echt gas geven, dan zie ik het somber in voor Ajax. Uh, want de ploeg die maar liefst 11 punten achter Barcelona staat in de competitie... dat is uh, natuurlijk een uh, enorm end, wil wel heel graag het goed doen in de Champions League. Balbezit voor Ajax aan de linkerkant met Deli Blind... die de bal uh, goed meegeeft en dan kan er gelopen worden door Schöne. Schöne paast op Hoeze en uh, dan gaat de bal door naar de rechterkant... Kijken wat hij kan doen. Boerrichter heeft de bal. Boerrichter moet de voorzet geven. Wordt onderweg aangeraakt. Levert geen hoekschop op. Want hij wordt niet aangeraakt. Dus is het gewone achterbal een doeltrap voor de keeper van Real Madrid. Die nog niets te doen heeft gehad. Adam. Hij heeft uh, nou ja, dat ene schotje van Fischer. Wat hij, ja. uh, goed, dat had iedereen zelfs zonder keepers handschoenen aangepakt. Denk ik, het einde van de eerste helft. Maar inderdaad voor de rest heeft hij niets te doen gehad. Deze bal van Boerricht is trouwens jammer en stordig. Want dat was een hele slechte voorzet. Terwijl daar een goede Ajax-aanval vooraf ging. Waarbij het al begon met een driehoekje op de eigen helft. Links achter en de bal uiteindelijk rechts voor terecht kwam. En eigenlijk alles één keer raken was. Dat zag er goed uit. Maar dus uh, verprutst. Want een ander woord is er niet voor. Voor Boerrichter die nu probeert om Nacho zijn tegenstander op te jagen. Maar die blijft heel koel. Cool en heeft de uitweg aan de andere kant gevonden. Waar Cristiano Ronaldo nu de bal krijgt van Varaan de Fransman. Diezelfde diepte inloop. Maar de bal gaat meegegeven worden aan Kedira Of Kaka is dat natuurlijk. Je gaat schieten. Kaka oh. En je schiet hem erin. 3-0 in het begin van de tweede helft. 49e minuut. De aanvoerder. Kaka. Die uh, met links besluit vanaf een meter op 18, 19 de bal maar eens in de verre hoek te draaien. Vermeer heeft wel ergens een indruk dat dat ongeveer gaat gebeuren. Die heeft ook wel ergens de indruk dat hij nog in de buurt van die bal moet komen. Waar het merkwaardig is dat hij niet echt een poging onderneemt om dat te doen. En zo uh, zelt die bal langs de doelman in de verre hoek. Wordt Kaka uitbundig gefetteerd en gefeliciteerd door zijn ploeggenoten. En mocht er nog twijfel zijn over of Real deze wedstrijd wel of niet zou gaan winnen. Dan is die twijfel nu voorbij. De herhaling laat zien dat die bal echt uh, richting de kruising gaat. En zelfs nog heel klein beetje de binnenkant van de paal raakt. En de andere herhaling die is eigenlijk nog mooier. Die, daar blijft de camera staan op het gezicht van Kaka. Die begint al te lachen als de bal er nog niet eens in zit. Ja, het is uh, duidelijk. Het is, uh... Uh, kansloze Vermeer bij uh, dit doelpunt. Een kansloos Ajax bij dit doelpunt. En dat was het eigenlijk al de 49 voorgaande minuten. 3-0 voor de Madrilene, voor de Koninklijke. Die heer en meester zijn in eigen stadion. En de, nou ik schat toch wel zo'n 40, 45, misschien wel 50.000 mensen die hier zitten. toch een prettige avond willen geven. Nou, dat hebben ze volgens nog. Want het staat 3-0 voor Real Madrid. Blind de bal, de diepte in wordt onderschept door Kedira. De bal gaat over de zijlijn. Ajax mag gaan gooien. Victor Fischer laat het over aan Deli Blind. Dat gebeurt dan aan de linkerkant dus. Nou, Blind een paar meter smokkelt. De scheidsrechter vindt dat niet zo'n probleem blijkbaar. Dan gaat de bal op de borst komen van Hoestertrocht van de middenlijn. Wordt Schöne drie meter terug eigenlijk alweer van de bal gezet. Modric wil er mee vandoor. Van Rijn gebruikt goed zijn lichaam. Maar zo komt die bal alsnog bij Schöne. Schöne naar De Jong. De aanvoerder aan de rechterkant Boer richten. Was eigenlijk voor alle aanvallers van Ajax geldt. We hebben ze niet of nauwelijks in het duel gezien. Fischer, ja, wat kan je die jongen opvallend nemen op die leeftijd? Die jongen speelde tegen PSV een prima wedstrijd, maar is vandaag eigenlijk onzichtbaar. Zoals het geldt voor Boerrichter, zoals het geldt voor Hoesen, zoals het geldt voor Eriksen, zoals het geldt voor De Jong. En dan wordt het allemaal wel heel lastig. Blind, terug naar Moisander. Als we de jonge Ajax-talenten noemen, wil ik nog wel één man noemen aan de kant van Madrid op de bank. José Rodríguez, die zit daar. Dat is een jongen van 17, geldt als een van de grootste talenten uit de, de eigen opleiding hier. En de, de Verwachting was eigenlijk, als het zou kunnen, en dat kan natuurlijk met 3-0, dat hij nog wel in de ploeg zal komen. Het was in ieder geval leuk zijn om zo'n jongen uit eigen opleiding, 17 jaar nog in het elftal te zien. Real Madrid wil weg aan de linkerkant van het veld met Benzema. Benzema naar Ronaldo. Ronaldo rond het bal voor. En uh, goed verdedigd door Moisander. Die de bal wel over de zijlijn trampt. Maar dat was weer een snelle aanval, opgezet door Cavaglio. En via Benzema naar Ronaldo. En nu mag uh, er gegooid worden. Doet KK dat naar uh, Nacho. Want man die begon als rechtsback en nu linksback staat. Speelt de bal naar Pepe. Pepe naar Modric. Ja en dan hebben we toch wel weer een fantastisch elftal voor ogen Hier bij Real Madrid. Een uh, hakje uh, mislukt. Van uh, wie was dat? Was dat uh, Callejon? Calle Calle Inderdaad Callejon. En dus kan Ajax overnemen met uh, Deli Blind. Ajax dat aanstaande weekend FC Groningen op bezoek krijgt. En uh, uh, daar misschien al uh, lichtelijk aan kan gaan denken. Alhoewel, Het valt weinig te denken als je zo'n stoomwals tegenover je hebt nog in het veld. Bal bezit voor Van Rijn. Die geeft de voorzet. Maar komt niet aan bij Boerrichter. Hij mag het nog een keer gaan proberen. Het is de eerste keer na 51 minuten dat hij dat doet. Zoals we de backs van Ajax hebben gewoon niet de gelegenheid gekregen om op te komen. Terwijl nu Erik wordt aangespeeld. Dat de bal goed meegeeft. aan blind, blind, rost die bal op het doel. Maar schiet naast. Het zal er wat zijn als je nooit scoort. En dan in de Champions League. uit bij Madrid wel. Maar dat doet hij dus niet. Dus een beetje, als hij het ooit één keer doet, scoort, uh, scoren, dan uh, is het een beetje wat die meneer in, die in het park zegt die met zijn hond wandelt. Waarbij de hond ineens hapt naar een uh, argeloze voorbijganger doet hij anders nooit. Ja. Nou, oké, okay, Maar hij deed het inderdaad nu niet schiet in het zijn net blind. Maar wel omdat Van Rijn en Blind de backs zich een keer voorin laten zien. Dat moet je dus ook maar kunnen, dat moet je durven. Maar het levert dus wel wat op. Madrid heeft de bal, die trappen ze hard naar voren. Wordt onderschept door AS en via Moislanden dan weer afgeleverd bij Boerrichter. Hoe zou je je toch voelen als AS ziet als je echt kansloos bent en je weet dat je dat bent. Maar goed, hopen op beter als Boerrichter zich vrij probeert te lopen aan de rechterkant. Met Nacho tegenover zich. Nog altijd Boerrichter. Kijken of ze bewegen. Ja, die is goed. Op hun schiet hij op doel. Nou, dat is het eerste echte schot op doel. Uh, van Ajax in de hele wedstrijd. Uh, we hebben het schot van Hoese gehad. Dat werd gekraakt onderweg. Nu uh, eindelijk een uh, echt schot op doel in de handen van uh, keeper Adan. Die de bal meteen heeft gegooid naar Ronaldo met twee mannen om zich heen. Weet hij natuurlijk als er twee man om je heen staat, staat er iemand anders vrij. En dat was in dit geval Nacho. Nacho terug naar Adan En bezit dus voor Real Madrid. dan zwaait. Dat doet hij blijkbaar naar Cristiano Ronaldo. wat achter de de banden. Doet. Die kopt hem door. Dat is krachtige kop. Dan kopt Kaka de bal voor de voeten van Benzema. Die op het punt van het strafselbied aan de linkerkant nu probeert tussen drie Ajax door te komen. Daar trapt Seune de bal weg. Denk ik dat Nacho een overtreding maakt? Je wel met Boerrichter. Dat denkt Sim de Jong trouwens ook. Want die appelleert. Maar de scheidsrechter, die er vind ik tamelijk ver vanaf staat. wilde niet voor fluiten. Zo neemt Real over. Het is overigens een bijzonder eerlijke wedstrijd. Ik ben wel blij om te zien. Terwijl nu aan de linkerkant van het veld. Fischer een paas onderschept. Die veel te lang onderweg is en kan gaan lopen met de bal. Maar daardoor vooraan dan weer vanaf wordt getikt. Ook hier wordt geen overtreding gemaakt. Nu fluit het publiek wel. Want ook hier had ik de indruk dat Fischer geraakt werd. En niet zozeer de bal. Nogmaals, ik vind het tot dusver vrij eerlijke wedstrijd. En ik ben blij dat wilde ik zeggen. Dat Ajax zich niet verliest, omdat het toch wel relatief kansloos is in trappen en schoppen. Dat vind ik altijd verschrikkelijk, maar dat doet Ajax niet. Geen gele kaart nog geweest. Dat loopt allemaal uh, nou ja, netjes, dat is misschien wel goed op. Ja, die koffie zou trouwens best wel uh, van pas kunnen komen. Als ik zo het windje voel en het uh, wordt uh, toch zo later op de avond in Madrid wat kouder. Maar goed, we hebben het niet. We hebben wel goed voetbal van Real Madrid. En Ajax dat uh, probeert de Koninklijke tegen te houden. Wat Heel moeilijk is. Goeie bal van Ronaldo. Varaan en daar is het, Nee, niet de 4-0. Prachtige voorzet van Varaan. Die een uh, mooie 1-2 had met uh, Cristiano Ronaldo. De bal voorgeeft. En dan is het Karim Benzema die de bal schampt met het hoofd. Waardoor de bal niet achter Vermeer verdwijnt. Maar zelfs over de zijlijn gaat aan de andere kant van het veld. Wat ik nou niet begrijp. Los van het feit dat het echt een kans die Benzema normaal niet mist. Hoe het nou toch mogelijk is dat Benzema zoveel ruimte krijgt om te koppen. Waar de verdedigd van Ajax eigenlijk met een hoofd zijn. Waar Benzema met zijn hoofd was, dat was wel duidelijk. Daar waar de bal was, maar die van Ajax bepaalt niet. Boerichter wordt nu voor het eerst op een uh, ja, onsportief moment betrapt door de scheidsrechter. Terwijl hij weet dat een bal waarbij hij al te laat is, gaat hij er toch eigenlijk vol in een soort sliding naartoe. Raakt lucht, tilt zijn been nog op, raakt daardoor bijna een tegenstander. En dat uh, is voor de Tsjechische scheidsrechter Kralovic, zijn naam viel al eerder. In ieder geval aanleiding om Real een vrij schot te geven, maar ook om Boerichter even toe te spreken. Dat dat wel wat minder mag. En dan heeft de scheidsrechter gelijk. Balbezit voor de ploeg uit Spanje. Waarbij Pepe de bal nu toespeelt naar Adam, zijn keeper. De klok inmiddels aangeeft dat we in de 56e minuut zitten. En het scorebord vertelt dat Ronaldo, Cajegon en Kaka hebben gescoord. En Real dus voorstaat tegen Ajax met 3-0. Het zou me niet verbazen als Ajax nog wat rust gaat inlassen voor een paar spelers. Ik zie Eno. Strekken en uh, warm lopen. En uh, je zou ook uh, kunnen denken om bijvoorbeeld uh, uh, al de wereld uh, toch even wat rust te geven. Die toch uh, de afgelopen weken wat kleine pijntjes en toestanden had. En uh, uh, mogelijk ook eventjes wat rust zou kunnen gebruiken. Bal is over de zijlijn gegaan. Ajax mag gaan gooien. Gaat dat uh, doen met uh, Ricardo van Rijn. Terwijl Bas een prachtige foto maakt, mag ik wel zeggen? Want, ja, moet ook ja we zitten toch in het Bernabeu Stadion. De oude spits ooit van Real Madrid en uh, ex-voorzitter waar dit stadion naar vernoemd is. Balbezit voor Real Madrid. We kunnen het allemaal melden omdat het even een rustige periode is. Met uh, KK die de bal kwijtraakt. En dan gaat uh, Ajax nu wel in de aanval. Victor Fischer in het Maar ja, daar staat Pepe. En Pepe is Pepe. Daar kom je niet zo makkelijk langs. Dat weet je. En dat lukt dus Victor Fischer ook niet. De, de bal ver naar voren, dan moet hij op het hoofd komen van Benzema. Benzema afgetroefd in de lucht door al de wereld. Komt de bal voor de voeten van de Jong. Er ontstaat nu wat ruimte, vind ik op het middenveld. Omdat ze bij Real, nou ja, de kantjes er vanaf lopen voorin is wat te veel gezegd. Maar daar wordt niet meer op de millimeter verdedigd. Zo kan Ajax de bal weer naar voren brengen. Fischer wil een voorzet geven. Daar verdedigt Varaan. Dan gaat de bal over de achterlijn dan komt er een hoekschot voor Ajax. Dat zijn er wel de momenten waar je gebruik van kan maken. Als dus de tegenstander de teugels iets laat vieren. En je wat makkelijker weer terug aan de bal komt. Eriksen gaat de hoekschop nemen. Dat doet hij vanaf de linkerkant. Het zou kort kunnen op Boerichten, die zich daarvoor aanbiedt. Maar geschaduwd wordt nu door Benzema. En dan kiest Eriksen eieren voor zijn geld normaal gesproken. Boerichten weer weg en kan denk ik, alsnog een lange trap. De Jong voor het doel. De twee centrale verdedigers. Al de wereld de Moisander voor het doel. En ook Hoesen. de spits. Dat zijn dan de vijf waarmee Ajax op het doel. Die vijf dus dus boerricht. De bal komt in de handen van de keeper. Nou, fijn dat je het allemaal genoemd hebt. Bedankt. Je ja, was lekker op Dreef. Maar nu moet Ajax uitkijken. Want uh, er wordt uh, hard gelopen door uh, Cristiano Ronaldo. zegt het is Hens, maar het is geen Hens van Hoesen. Dus mag het spel verder gaan. En uh, heeft uh, de bal teruggekregen nadat hij hem eerst afspeelde op Moisander Hoesen naar Siem de Jong. Sim de Jong, balletje breed naar Schöne. Het zit ietsje beter in het spel, Ajax. Uh, het, het, het komt wat meer richting het doel van Real Madrid. Komt ook omdat Madrid een beetje de teugels laat vieren. Dat moet ik uh, eerlijkheid zelf ook zeggen. Sim de Jong, meter of tien buiten stafschomkwied. Goeie bal op Hoesse, maar die krijgt hem net niet onder controle. Maar komt de bal bij Van Rijn. Bal voor. En dan is het uh, de eerste nou, zeg maar kans voor Ajax. Als de kans nog steeds doorgaat en er geschoten wordt langs het doel. Door Victor Fischer. Het is... Uh,